Raymond Seree met het NWS Journaal. Alles is bespreekbaar voor de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV tijdens de bezuinigingsgesprekken. De drie partijen hebben laten weten dat er geen taboes op tafel liggen. Ze kunnen dus bijvoorbeeld ook hebben over gevoelige onderwerpen als hervormingen van de woon- en arbeidsmarkt. De miljardenbezuinigingen zijn nodig omdat het begrotingstekort te ver oploopt. Er komt waarschijnlijk nog deze maand een centraal meldpunt voor paardenziekten. Vanwege de uitbraak van het dodelijke rhinovirus willen verschillende organisaties het meldpunt versneld van start laten gaan. Het rinovirus is besmettelijk en heeft dan verschillende paarden het leven gekost. De NS heeft de hele ochtend last gehad van een storing aan het digitale bord op de treinstations. Veel stations gaven de borden op de perrons en in de hallen geen of onjuiste informatie aan. Volgens een woordvoerder van NS is er vannacht iets fout gegaan bij de update van de software. Vooral stations buiten de Randstad werden getroffen, waaronder Amersfoort, Maastricht, Eindhoven en Den Bosch. De editie van morgen van de Belgische krant De Standaard wordt volledig door vrouwen gemaakt. De krant vraagt daarmee aandacht voor Internationale Vrouwendag. Het wordt wel een gewone nieuwskrant, zegt de Standaard, waarbij er aandacht is voor enkele vrouwendagkwesties, zoals altijd op 8 maart. Er zijn vandaag nauwelijks mannen op de redactie, alle fotografen, vormgevers en cartoonisten van de editie van morgen zijn vrouw. Armenië doet dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, omdat het in het buurland Azerbeidzjan wordt gehouden. Het land is niet blij met de vijandige houding van Azerbeidzjan, staat in de officiële verklaring. Ook speelt mee dat er een paar weken geleden Armeense militairen zijn doodgeschoten bij de grens met Azerbeidzjan. Armenië geeft het buurland daar de schuld van. En dan het weer: vanmiddag bewolkt. Veel plaatsen is er regen. ...staat een stevige zuidwestenwind en de temperatuur stijgt naar 6 tot 9 graden. Morgen eerst zon, maar in de middag ook een paar buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan korte files op de A4, daarna richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 2 kilometer. En op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Heinenoordtunnel, 2 kilometer. Er zijn nog steeds twee rijstroken dicht...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 voor mijn mannen in de bouw, op de stijger in de kou. Als het bejaarde huis ontwaakt. En voor de rapper, als mezelf aan zijn eerste kopje koffie. Voor die op en zal een liedje heeft gemaakt. En voor het behangen, die vandaag en daar begonnen is. Om half acht op vijf die rollen heeft geplakt. En voor het meisje, dat om half negen rij samen heeft. En al om kwart van negen is gezaakt. Want hey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 voor de studenten in de kroeg, twintig bier was echt genoeg Nu op de fiets naar het paleis. Maar met of ze wacht, dan gebroken van de nacht Maar met liefde het vlees voor ze snijdt En voor de basisschooljuf die met frisse moed begint In een klas waar ze het never nooit redt En voor het winkelpersoneel die staat te wachten op de baas Hij is te laat, daar nog maar een sigaret En voor de schoonmakers op Schiphol die het vliegtuig uit de Rome moeten rijden I'm not the only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 Geleiders van gehandicapte kinderen, de rock. one thing then another you know you know Ja, ja, ja, ja, daar zijn we weer terug ja, ja, bij, het, we weer. bij jouw lekkere lunchprogramma in de woensdagmiddag. En wij hebben aan de telefoon... Maaike Koper. Mevrouw Maaike Koper. Mevrouw. Laat dat mevrouw eraf alsjeblieft. Oké, okay, dan, dan doen we gewoon Maaike Koper. We hebben net een klein stukje gelezen, want jullie hebben een pubquiz. Ja. En kun je daar wat meer over vertellen? Ja, graag. Hartstikke leuk. We hebben al twee jaar een Pup Quiz in Café Kopen en dat is, een, dat is eigenlijk begonnen toen twee jaar geleden hadden we de wereldkampioenschappen voetbal. En toen hebben wij uh, voorafgaand aan de voetbalwedstrijd telkens uh, gequiz, we hadden een quiz uh, gevonden van een bedrijf. En die biedt dat uh, die quiz aan digitaal. Dus wij okay. uh, laten het zien op grote televisiescherm. Okay. En alle teams uh, die zitten dan met een kastje in hun handen. En, uh, nou ja, maar net als op tv, je moet op tijd drukken op het juiste antwoord. Want er verschijnen multiple choice vragen op het uh, scherm met uh, vier antwoorden erbij. En, uh, degene die het snelste drukt en een goede antwoord heeft, uh, krijgt de meeste punten. Heel goed, heel goed. Zitten en hoeveel teams er hebben jullie? 12 teams uh, bij ons uh, te quizzen, ja. Oké, okay. okay. okay. en hoeveel teams hebben jullie nu? Ja, we, we, we, zeg maar, het, we doen het elke tweede vrijdag uh, van, uh, van de maand. We hebben dan zo'n twaalf zo teams okay. die, uh, die dan uh, zitten te quizzen. En daar komt uh, de ene keer, uh, kijk niemand kan natuurlijk elke keer, dus de ene keer komt er een team bij en dan valt er weer dus een team uh, af. En dus iedereen kan zich gewoon weer opnieuw uh, daarvoor voor, de, voor de inschrijven. Ja, Oké, okay. dus. en um, is er ook echt een team wat uh, echt al wat echt al heel wat echt al vast al heel lang meespeelt, wat echt een ja. beetje de, de frontrunner ja, is? De drie of vier teams die echt van het begin af aan die zijn ook uh, uh, behoorlijk gedreven, oh. zoals je dacht. Ja. <lacht> ja. dat. Wel, hè? Mensen die wat spelletjes houden, die kunnen daar wel eens uh, heel erg gedreven in zijn. Echte fanatiekelingen. Dus, ik ben zelf ook wel, ik ben dol op spelletjes. Dus <lacht> Natuurlijk nou, is het alleen maar leuk. Ja, ja, toch? En uh, nou ja, de teams hebben allemaal schuilnamen, dus ik kan ze rustig in. Eén team is, ja, het heeft een beetje politiek tientje, dat is uh, de coalitie. Okay. <laughs> ik, ik mag het wel, ik, ik bedoel, ik kan niet verklappen welke wethouders erin zitten, maar er zitten wethouders in. En die zijn behoorlijk gedreven en heel erg goed, kan niet anders zeggen. Okay. Dan is er nog een team, dat is de uh, Fabulous Four. Ze okay, okay. vinden zichzelf fantastisch. <laughs> en helaas hebben ze daar ook gelijk in. Want ze winnen heel erg vaak. Oké. Okay, okay. dus, uh, en uh, dan hebben we bijvoorbeeld de zandhaasjes. De, de, de uh, damhertjes. We hebben allerlei... Uh, Teams die regelmatig komen, die allerlei schuilnamen. Alle en, die soorten komen aan bod. Ja. Dus dit jaar hebben we er ook voor gekozen. We houden nu ook bij uh, wie, wie zo vaak geweest is. En dat we dan misschien straks aan het einde van het seizoen een overall-wedstrijd uh, kunnen houden voor de, voor de ultieme winnaars. Ah, Oké, okay. en dan ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig. Want uh, de, je geeft het aan. Er zijn inderdaad uh, ook uh, prijzen te winnen ja. als het goed is. Ja. En uh, kun je een klein tipje van de slui oplichten? Wat voor prijzen zijn er te winnen? Nou, ja, de, de, de, de, de, de prijzen zijn wisselen. Mm -hmm. Ik bedoel, we zorgen elke, elke maand voor een thema. En uh, uh, uh, vorige maand waren we, uh, waren we met man en ik, op vakantie. En hebben onze medewerkers uh, lekker zitten, tenminste met een hele groep. En toen was het thema, uh, onze vakantiebestemming, Afrika. En dat betekent dat uh, degene die de eerste prijs uh, kreeg, die ging met een Afrika-pakket. Waaronder uh, Amarula, de Afrikaanse oh. liqueur en dergelijke. Lekker, naar huis. lekker hoor. Okay. En, uh, en vaak is er ook een speciaal... Uh, spe speciaal uh, ...prijsje voor de verliezer, hè de, de, de prijs Dat ja. hoor er natuurlijk ook bij. We okay. En elke keer wisselend. En de eerste drie krijgen zeker een prijs. Maar het gebeurt ook heel vaak dat ze allemaal een uh, leuk aardigheidje krijgen. Oké. Okay. Dat hoort erbij natuurlijk. per persoon geldt, ja. en, uh, om Met de bedoeling om dat in leuke prijsjes weer, uh, weer om te zetten. En gewoon met elkaar een hele gezellige avond hebben. Ja. En uh, hoe ver van tevoren moet je je opgeven als team? En hoe? Nou, het is handig als je een paar dagen van tevoren... Kijk, want ik heb twaalf kastjes. Dus meer dan twaalf teams kunnen er op dit ogenblik niet meedoen. Nou, als je mijn okay. café kent dan weet je dat het dan ook bomvol zit Dus uh, ja, ja. dan is het ook prima Dus het is wel handig als je van tevoren even opgeeft Want bij twaalf teams is het gewoon vol kun je gewoon even binnenkomen oh, okay. of ja. een belletje geven Bellen of eventjes via de website of uh, op Facebook uh, Cafékoper.nl Cafékoper is overal bereikbaar Oké, okay. en het uh, thema van deze, van deze maand, vertel Het thema van deze maand is lente, dat zal je niet verbaten oh, okay. hè? De bolletjes staan in bloei en het thema van deze maand is lente Dus dat is ook het thema van... Uh, van het van prijzenpakket en de quiz, dat is voor ons een verrassing. Okay, want ik download de quizzes, uh, uh, we spelen drie quizzen van 25 vragen op een avond. Okay. En die download ik op het moment dat we beginnen. Dus voor mij is ook alles, wat ze gaan vragen, wat de antwoorden zijn, je kunt proberen me om te komen, maar het heeft geen zin, want ik weet niks. Voor jou nou, natuurlijk ook gewoon een leuk spelletje als ja, verrassing ja, allemaal, nou, dat houdt dat ja, inderdaad het spannend ja. Leuk, ja. Ja, ja. Oh leuk, hele goeie. ja nou, ik denk dat de luisteraars een beetje wel alles weten over de pubquiz. Nou, hartstikke ja. goed. en Leuk dat jullie daar even aandacht aan besteden. En uh, als iemand mee wil doen, van harte welkom. Dus naar cafékoper.nl ja. of 023-5713-546. Hartstikke goed, dank je. Helemaal goed. Fijne okay. dag nog. Fijne dag. Oh. Hoi. Nou, ja, dat was dus uh, Maaike, toch? Dat was Maaike. Maaike Koper van, van, was dat van Café Koper. Voor de pubquiz op 9 maart. De dag voor de schoonmaakdag. De dag voor de schoonmaakdag. <laughs> ah, dus er worden weer benden gemaakt en dan mag ik op mijn eigen verjaardag met een bezem in aanslag. Nou, 12 hoeft het niet meer. Maar je weet wat ze zeggen. Uh, maar uh, ik, dat heb ik laatst uh, te horen gekregen. Uh, dat zeiden ze tegen, jou, te, tegen mij ze van... Jouw hele leven is een sprookje. En toen zei ik, hoezo dat dan? Nou, als je thuis komt zit die heks nog steeds op de bank. Dus vandaar die benen. Ik, uh, ik doe er geen uitlatingen over, want mijn vriendin is pas bij me komen wonen. Dus ah. We gaan lekker snel vinden naar het volgende <laughs> nummer: <laughs> met uh, Ami Stewart, met Knockout Woods. Oké, okay, laat maar komen. at time. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. CFM Zandvoort, jouw lunchprogramma in de middag. We gaan weer even een uh, evenementje doornemen. Met Inderdaad. degene zelf. Met Martijn Paap wel te verstaan. We gaan, van uh, Martijn. De Club Take 5. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. U uh, weet meer over het uh, feestje. Het feestje van de ja. tiende. Ja, klopt. Vertel. Uh, we gaan uh, zaterdag een feest geven. Uh, om 8 uur begint het. Nou, de entree is gratis. Mooi! En het uh, duurt tot 12 uur. Want ja, je mag het natuurlijk niet langer op het strand, hè? Uh -huh. Uh -huh. ja. Uh, nou, dat is de eerste keer dat we het gaan doen. Dus ik uh, ben heel benieuwd hoe het gaat. We hebben Flugel uh, uitgenodigd. Flugel, ah, oké. Okay. Ja, Jegermeister komt ook. Oh, kijk, toppertje. Uh, ja, en voor de rest hebben we een leuke DJ. Uh, we zetten de tent op op het terras. Oké, okay. welke DJ uh, komt als ik uh, vraag? die is uh, van het Casino. Oké, okay. okay. weer van de Woude. Oh, leuk. Okay. Ja, dus die komt even gezellige uh, ja, gezellig appelskie muziek draaien. En, okay. uh, gaan Vlugel uh, en Jegemeis nog wat speciaals doen? Ja, ze komen met uh, promotiemateriaal, weggeefdingetjes, uh, dat soort dingen. Oh, leuk. En nog uh, appelskie uh, hoe heet het? Een barbecue spelletjes, barbecue. Ja, nou, barbecue. We hebben wel een, uh, dat is ook leuk om even te zeggen, we hebben voor, uh, zeg maar voor achter. Dus uh, als je wil komen eten, hebben we een uh, schnitzelmenu. Ah. Dus om even erin te komen. Okay. En wie is ja, precies. Heel goed. Topper. Dus dat, uh, ja, dat is ook wel leuk. Leuk. Ja, mooi. Dus lekkere shotjes, lekker feesten, lekker DJ. Ja, gewoon gezellig. Uh, ja, lekker los. Toppie. En je kunt gewoon naar binnen lopen, je wil, wat je wil. Ja, geen probleem. Is niet, uh, je moet niet op een bepaalde tijd binnen zijn. En je, uh, je hoeft ook niet op een bepaalde tijd weg te zijn. Ja, om twaalf, ja, om twaalf, twaalf uur. Zijn, het, uh, <laughs> ja, Oh, leuk. Maakt het allemaal niet uit. Is er ook nog een bepaalde vereist, uh, aangezien ja, de aperski zelf? Ja, liefst wel natuurlijk, hè. Ja, ja Het zou ID. natuurlijk allemaal mooi zijn. Ja, je kan mensen niet dwingen. Maar als iemand in een skipak of in een lederhoos of in een Heidi kostuum komt, dat is het natuurlijk allemaal leuk. Dresdko, ja, Heidi en Anton. Ja, ja. Inderdaad. ja. Kijk eens, helemaal leuk. Ja. Dus naar de boulevard. Faalesloot. Helemaal goed. Kijk, ja. kijk eens, helemaal goed. 10 maart, Nationale Schoonmaakdag. Ja. Nou, dat maken wij dan uh, 11 maart van, denk ik. <laughs> dat dacht ik ook. <laughs> Oké <Okay> dan. <laughs> nou, helemaal leuk. Dus als je zin hebt in een win is niet, achter bij ja. take 5. En daarna ga je lekker skiën ja. met z'n allen. Ja, ja, helemaal los met vlugel. Dus dat is ook niet duur. Oké, okay, hoeveel? 9,5. 9,5. 2,2 met friet. dat is, 9, Fried. Ja. En en daarna is ga... heel goed te doen. daarna gaan we stand skiën. Ja, precies. Oké okay dan. <laughs> helemaal goed. Nou, heel veel succes, man. Okay. Hé, uh, hey, werk dan. ze. En uh... Veel plezier, Tim Maart! Ja, is goed, dankjewel. Oké. Okay. Okay. Okay. Doei. Nou, dat klinkt eigenlijk nog niet eens zo slecht, die Apple Party. Dat was gezegd. dus Apple Ski Party met Vlugel, uh, Jegermeij. Oh, Jegermeij is wel heel lekker. Ja, ik heb daar ook nog, daar heb ik ook nog een korte tijd heb ik daar gewerkt, samen met, uh, met uh, Paaltje. Waar heb jij nou niet gewerkt? Ja, waar heb ik nog niet gewerkt? Ik heb overal een horikasand. Nou, nah, niet overal een horeca -zand. <laughs> Dat is niet, niet overdrijven. Er zijn maar drie plaatsen waar ik in hoorikasand, en vier. We begonnen op het strand, Zendi heel. Toen ben ik uh, bij Loradi aan de slag gegaan. Daarna heb ik een tijdje bij Biscopitek 5 gezeten. En uiteindelijk ben ik voor Riesje gegaan wat Ries leuker vond. Dus dat is een beetje jouw cv. Dus werkgevers, als jullie wat in hem zien, bel even naar... Uh, wat was het nummer ook, wil je? 06112. <laughs> nee, oh, wacht Nee, 023-5730393. Als jij wat ziet in Mike's cv... Ja, als je wat ziet in mensen... mijn kijk, het was meer gewoon om gewoon kijken <laughs> welke keukens. Uh, wel, wel, wel, waar ik het leuk van werken. Maar kijk, bij Biesclub Take 5 vond ik ook hartstikke leuk werk. Ze geven hele leuke feesten trouwens, dat wel. Dat was een tegenoverstelling. Ga nou, je uh, nou zitten promoten? Ik ben hier een, we zijn hier een programma aan het maken. We gein zijn uh, hier inderdaad een programma aan het maken. Het is sowieso, dat, dat feestje, dat mag, uh, dat mag wel. Ja, Take 5, Abriski Feest. Wimmy Wietsels, Anton, Heidi. De volgende keer als we uh, gewoon nu een klaar nodig hebben, wel ah. eens ons natuurlijk. Ah, zie je, moet niet te veel verklappen, hè? Nou, we zullen kijken of we nog een evenement uh, <laughs> kunnen bellen zo direct. Dus we gaan eerst lekker luisteren naar Miss Montreal. Miss Montreal? Hoor. Miss Montreal met I wish I could. I could. Ja. Goh, ik ben zo lekker dat in mijn teksten. Je het, nou, Rob. Ja, ja, jij zegt wish I could, dat kun je toch ook? Ik wou dat ik het kon. Dat kan je Oeh. Lekker, hoor. Smaken. Geniet nog even lekker van je broodje. Hallo, ik denk dat de mensen alweer aan het werk zijn inmiddels. Wij gaan nog even lekker door met See if Lunch. Yeah. Zojuist juist voster de people of, uh, met een boodini ik nummertje. heb een uh, helemaal vrolijk een bandje geraakt uh, naar hun nummer Panda Kicks maar deze mag natuurlijk ook wezen en uh, ja we hebben op dit moment hebben we aan de telefoon Sabine Roos Sabine hul hallo hallo een hele goede middag van het Zandvoortsmuseum. Museum uh, van het Zandvoortsmuseum. Museum klopt want wij uh, wij hebben er is ons iets ter oren gekomen jullie hebben een hele leuke expositie hebben jullie ja week ja. We hebben een expositie over Zandvoort zilvers, vies en souvenirs. Een eeuwenoude traditie natuurlijk, Zandvoortse souvenirs. Oké, okay. ja. en tot hoever raakt dat terug ongeveer, Sabine? Nou, dat is vooral begonnen in de 19e eeuw, eind 19e eeuw, toen de badcultuur hier, hier ja, groot werd. En, we hele mooie hotels en badhuizen hadden en um, toeristen van, uh, van Heine en Ver naar Zandvoort kwamen. Oké. Okay. Okay. Ja. En er zijn, zijn ook nog oude foto's neem ik aan vanuit die periode? Er zijn heel veel oude foto's, um, oude souvenirs, menu'tjes van hotels... Uh, Bordjes, kopjes, lepeltjes, er is aardig wat overgebleven. En wat grappig is, is dat uh, in die tijd heel veel geproduceerd wordt. En mm -hmm. tegenwoordig eigenlijk niet meer. Nee, nu zie je echt heel weinig nog. souvenirs ja, ja, sy en zo. Uh. Ja, dus dat maakt het uh, des te bijzonder eigenlijk om uh, deze tentoonstelling te bezoeken. En wat nou, voor, ja. voor symfonies werden er ongeveer een beetje van uh, Zandvoort gemaakt? Wat uh, zijn een beetje de kopstukken? Uh, de kopstukken, de kopstukken, een van de kopstukken is um, een heel mooi zilveren exemplaar van de, de oude watertoren. Het is echt de moeite waard om te komen wow. te bekijken. We hebben ongeveer 300 lepeltjes. Zo. Allemaal in andere uitvoeringen hebben we hier uh, liggen. Dat is wel en gaaf. Wat zeg je? Dat is wel gaaf. Maar ook met het oude Zandvoortse wapen erop, als ik vragen mag. Met het oude Zandvoortse wapen. En hoe ziet dat eruit als ik vragen mag? Ja, dat zijn die drie vissen die door elkaar staan. Dus nog steeds het wapen. En nog steeds het wapen inderdaad van Zandvoort, ja. maar <laughs> helemaal, helemaal mooi oud en uitgewerkt. Ja. Heel mooi in oud en nieuw uitgewerkt. En wat voor vissen zijn dat? Dat zijn haringen. Dat zijn haringen. Ja. Ja, wat weet u we dan goed? Ja, zandwoord is het. En er is zelfs een, een zilveren mesje uh, waarmee de haring gekaakt werd... Oké, okay. ja. dat is wel dat, gaaf. Dat ja. is ook heel erg leuk. Ja, en, uh, die allemaal. Hoe groot is die uh, watertoren van Sjilfe? Als ik, vraag wel. ik zie hem hier wel op een plaatje staan en zo. En ik denk van nou, het valt wel mee denk ik. Maar hij zal denk ik wel iets groter zijn. Nou, hij is wel ongeveer zo groot als op de, als op de poster. Hij is uh, zo'n 20, 25 centimeter. Oké. Okay. Okay. En dat werd gewoon voor op de kast of zo gebruikt? Nee, dat is speciaal gemaakt ter gelegenheid van, weet ik niet precies. Oké. Okay. Maar uh, nee, het is echt een speciaal exemplaar en die, die kon je niet zomaar in een winkel kopen. Oké, en hoe zijn jullie eigenlijk aan, aan alle spullen gekomen voor de expositie? Want ik neem aan dat er best wel wat werk in hebt gezeten. Ja, dat is ook een leuk verhaal. We hebben een aantal oproepjes geplaatst in de plaatselijke krantjes. En inwoners, bewoners uh, hebben daarop gereageerd. En uh, hebben ja, dierbare spulletjes bij ons in bruikleen gegeven. En een van de grootste bruikleengevers is Ari Koper. Dat is een echte uh, verzamelaar. Yeah. Hij verzamelt uh, suikersakjes, uh, potjes, schoteltjes, asbakjes, theelepeltjes. En uh, hij is zo aardig geweest om uh, zijn hele verzameling hier. Uh, in Bruidlin te geven, daar zijn we heel erg blij mee. Oké. Okay. Okay. Ja. Dus het is echt de moeite waard om even een kijkje te komen nemen in het Zandvoort Museum. Ja, ik zou zeker uh, een keertje komen kijken. Je, het Zandvoorthart uh, gaat uh, hier absoluut kloppen. Harde kloppen. Heel Kijk. mooi. En hoe lang duurt de expositie zelf? Hoe lang staat het? Tot en met 3 juni. 3 juni? Tot 3 juni. Oh, Oké, okay. oh. tot 3 juni hebben we de kans om uh, Oud-Zandvoort uh, te bezichtigen. Ja. En uh, moet je entree betalen bij het museum? Ja, de nou, entree is uh, 2,25. Oh. Maar als je een museumjaarkaart hebt, dan kom je gratis binnen. Oké. Okay. En kinderen tot 18 jaar kunnen sinds de Kids Adventure Week een hele leuke Cosma Pro speurtocht uh, lopen. Uh, helemaal voor niets. Oké, okay. ja. okay. dat is hartstikke mooi. Helemaal ja. mooi, ja. Nou, dat is helemaal leuk. Dus, dus wel, en met dit, uh, dit regenachtige weer. Kun je lekker binnen. Inderdaad. Dus even kijken hoe Zandvoort er vroeger mee omging. Uh, precies. <laughs> nou, hartstikke bedankt. Ja, jullie ook bedankt. En we leuk, komen we, we, we komen snel even een kijkje nemen. Hartstikke goed. Helemaal goed. Werk Dag. ze. Hoi, hoi. Dat was dus van het Museum Zandvoort Dat is inderdaad van Museum Zandvoort Ik vind het eigenlijk wel hartstikke leuk het is, uh, Ik, uh, ja, het, ik wist er nog helemaal hadden. niks van af Maar het heeft wel mijn ogen geopend Het, het, ja. het heeft wel mijn interesse gewekt Inderdaad, maar ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd Naar uh, wat er dan allemaal ligt dan ik, gaan we ook. Inderdaad, wil ik wel eens even nog kijken. Als wij, er, als wij er van de week kunnen, kunnen we even tijd vrijmaken, denk je? Uh, ja hoor. Ja? Ja, we zullen zo even een datapiek prikken. Gaan we even een datapiek prikken <laughs> en zodra we er meer over weten, gaan we dan even ik krijg even je het volgende week te horen. Wat ja. wij ervan vonden. Inderdaad. Nou, we gaan lekker luisteren naar uh, Matthijs Leeuwis met Zware Laarzen. Dit was je, de zware Laarzen? Ja. Dit was de, de artiest die toevallig ook bij Lauren Hardy uh, in de zaak is geweest, samen met uh, Simon Keats. Oké, okay, en uh, hoe lang is dat terug? Uh, twee of drie, nee. Ja, twee of drie weken geleden. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik vond het wel grappige muziek. En ik vind dat... Uh, ja, het is echt Brabants. Ik denk dat moeten we eventjes laten horen natuurlijk. Nou, dat gaan we dan zeker doen. Een zware Laarzen van Matthijs Leeuwers. Oké. Okay. Deze Zware Laarzen... Onze bewijs Hier staat een man Mij maakt jij niet wijs Ik eet mijn biefstuk Bloedige grauw Ik slaap daar waar het moet Het liefst in de kou. Oh, mijn koffie moet strak En mijn schoenen moeten strak Ik wil enkel echt leren met van die hielen waar je blaren van krijgt Ik knip nooit mijn nagels Ik scheur mijn nagelriemen af Ik ga voor niemand aan de kant Misschien voor oma met rollator in de hand Ik ontwijk de paden ik stap liever in de scheid Ik rol speels door de modder Oh, als je kijkt Ja, mijn koffie moet straal En mijn schoenen moeten straal Ik wil enkel echt leren, Met van die hele blaren van krijg Ik heb problemen Maar nooit genoeg graaf ik mijn strijdbel, dan ga jij mee in die koude klamme kuil. die ik voor jou groef. Ja, mijn koffie moet straf, en mijn schoenen moeten straf, ik wil echt, echt leren, van die hele Struck. I'm strong. I don't even care. The vanille leaves are blowing from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 Ja, we zijn alweer officieel aan het einde van, bijna aan het einde van dit programma. Maar dat zegt nog niet dat wij ermee gaan stoppen. Er komen er nog vele meer. Er komen er nog heel veel meer aan, zo Met vele agendapunten, belletjes. Absoluut. Broodjes. Absoluut. Zoals u net al hebt gehoord, we hebben net natuurlijk een heerlijk broodje aan het begin van het programma hebben kunnen, kunnen versnaperen. Van de kaashoek. Heerlijk. heerlijk. Van de kaashoek, heerlijk. Wat was het ook alweer? Het was een broodje benen met honingmosterd. warme benen met honingmosterd. Warm. Voor 2,50 deze week. Heer. Zeker even naar de kaarshoek gaan. Dat is zeker een goede. En uh, we hebben natuurlijk uh, ook nog het uh, feestje in het café kopen. De quiz natuurlijk, 9 maart. De quiz. De pub quiz. En, en natuurlijk de... zaterdag op jouw verjaardag. De Apreski-feest bij Take 5. En de Nationale Schoonmaakdag. Landwijk door heel Zandvoort heen. Dank je wel. In ieder geval de hele Nederlander heen zelfs. Ik weet niet hoe ik jou cadeau ga geven. Oh, oh. Een straatbezem. Ja, dat dacht ik al. draak. <laughs> oh, oh, oh, nee. Hartstikke lekker. We zijn, het, we zijn natuurlijk nog niet helemaal aan het einde. En eh... Uh, we gaan een, begin, een beetje beginnen met uh, toch nog wat grappigs om uh, Ach, gaan even, een paar, een paar, uh, even door te slaan. Een paar korte moppies, een paar gebedjes. Want uh, even, dan wil ik eigenlijk, uh, dan heb ik eigenlijk het laatste iets ontdekt. Want tijdens een toets kijk je omhoog voor inspiratie, is mij gezegd. Uh -huh. En naar beneden kijk je voor concentratie. En als je het echt niet meer weet, kijk je links en rechts voor de informatie. Dus klopt dat ja of nee? Nou, ik denk dat iedereen zich er wel in zal vinden. Kunnen jullie hierin vinden? Dan kun je altijd natuurlijk even een uh, belletje doen naar 023-573-0393. En uh, daar kan ook natuurlijk nog gemaild worden. Of je stuurt natuurlijk. een uh, In ieder geval, waar kunnen ze het mailtje naartoe sturen? Nee, ze kunnen gewoon een berichtje op Facebook met berichtje CFM Facebook. Lunch. Inderdaad. CFM Lunch. Ja, daar heb ik een Facebookpagina voor gemaakt gisteren. Dus. Dan ga je naar CFM Lunch uh, op, op Facebook. En dan gaat naar die pagina. Laat even een berichtje achter. Laat even horen. Ben je het ermee eens? En heb jij zelf nog leuke ideeën en feestjes, dan horen wij dat heel graag. Zullen wij deze samen doen, de volgende? Ja, dan begin ik. Ja, Is goed. Mag ik een donut? Nee. Waarom niet? Mensen die vragen worden overgeslagen. Nou lekker dan. <laughs> uh oh, onder de gordel Ja, ja, ja, ja. Oh, dat, dit past wel heel goed bij het verhaal wat ik zelf uh, afgelopen maand augustus heb meegemaakt. Mm. Ik zal eerst even een klein stukje erbij vertellen. In ieder geval, uh, ja, mijn buren houden zo van mijn muziek. Vannacht nodigen ze zelfs de politie uit om mee te luisteren. <laughs> moet ik even, even, kort, uh, even, kort, vertellen. Ik heb uh, vorig jaar er komt een randverhaal, een randverhaal. Het is echt, het, <laughs> ja, het was echt voller. Ja, ja. We zaten op een gegeven moment we waren met collega's, waren we geweest Stappen we stappen via het afscheid van een van onze collega's die weg zou gaan. En dat was op een woensdagavond. En wat gebeurt er nou? Uh, wij gaan naar mijn flat toe. We gaan nog even lekker biertje doen. En ik heb natuurlijk veel, die muziek veel te hard aangegooid. Nou, uiteindelijk ben je naar een... Aantal biertjes, aantal drankjes, ben je toch wel redelijk, uh, heb je wel een redelijk probleem met je evenwicht. O, spraak gaat ook wat moeilijker. Heb, je, heb jij er ook last van? Ja, dat, ja, dat is wel een <lacht> algemeen probleem, denk ik. En ik loop op een gegeven moment uh, naar de gang toe, want ik hoorde wordt aangebeld. En er sta, ah, wat staat er aan de deur? Er staat politie aan de deur. En ik doe met, me, met, mijn, uh, geweldige, met mijn geweldige drankkegel de deur open. En de eerste wat ik vraag, jullie komen zeker geen bier brengen. <lacht> Ah, de mannelijke agent komt nog wel om lachen. De vrouwelijke agent keek iets minder vrolijk. En ze vroegen heel vriendelijk of de muziek naar beneden kon. Ja, dat dus is meestal mag. in het algemeen, dat de, de vrouwelijke agenten wat minder vrolijk zijn dan, ma dan de ja, mannelijke. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje, aan. ja. En we hebben natuurlijk ook nog het, gebed. het gebed voor vanavond. Het gebed die ge voor vanavond gelezen wordt door Mike. En dan heb ik even de vraag, algemeen antwoord, biertje? Nou, allemaal keihard ja. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja, inderdaad, ja. Nou, hier komt dan het gebed. Heineken, die in de hemel zijt. Uw naam wordt gebrouwen, uw bar zal komen... Uw drank zal vloeien, gelijk in deze kroeg, zoals bij, ook bij ons thuis. Geef ons heden ons dagelijks bier en vergeef ons onze katers, zoals wij ook onze barman vergeven. En leid ons niet naar de frisdrank, maar verlos ons van het malt, want uw bier is het koninkrijk en de kracht en de eerlijkheid tot aansluiting staat. Amen. Amen. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter voor onze eerste uitzending. Dat vind ik inderdaad een hele mooie afsluiter. Ik ben eigenlijk wel ook wel heel erg blij dat we zo, uh, zo lekker hebben van start kunnen gaan. Daarom. Nou op. zoals uh, de mensen weten, kunnen ze natuurlijk bij ons een berichtje achterlaten. En vertel jij nog eens even waar kunnen ze dat berichtje achterlaten. Op uh, Facebook met ZFM Luncht. ZFM in hoofdletters, hoofdletter L. Mm -hmm. En uh, wordt Lekker lid, Vindt Het Leuk. Kervalt meer. Inderdaad. En uh, we gaan lekker luisteren naar een toepasselijk nummer van Taya Cruise, feature Flowrider, met Hangover. Inderdaad. Aansluitend ah. op onze biergebed. Ja, inderdaad. Je Hopelijk hebben jullie geen last van een hangover. Wij gaan uh, lekker afsluiten. Volgende week zien we jullie weer terug. Ja, Uit en dan gaan we weer knallen. Uh, gaan we jullie ook vertellen over wat wij hebben aangetroffen bij het Museum van Zandvoort. Met hun expositie over oud Zandvoort. Ja, en uh, we hebben weer een lekker broodje van de week. En vele mm -hmm. nieuws eigenlijk oh, okay. wachten. Ja, nou, we gaan lekker luisteren. I Inderdaad, tot volgende week. Hoi. I got a hangover Whoa I've been drinking too much For sure